Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In Cairo hebben de Palestijnse president Abbas en Hamas-leider hun verzoeningsakkoord bekrachtigd. Abbas zei dat het akkoord de afsluiting is van vier zwarte jaren... die schadelijk waren voor de Palestijnse belangen. De overeenkomst voorziet onder meer in verkiezingen binnen een jaar. Veel punten zijn nog niet uitgewerkt. Zo is wel afgesproken dat er een interimregering komt maar is het nog niet duidelijk wie de premier wordt. De regeringspartij Fatah en het radicaal-islamitische Hamas bestrijden elkaar al jaren. Hamas is sinds 2007 aan de macht in de Gazastrook. strook Fatah bestuurt delen van de westelijke Jordaan-oever. Het akkoord dat vorige week werd aangekondigd is in Israël slecht gevallen. Volgens premier Netanyahu is het een klap voor het vredesproces in het Midden-Oosten... omdat Hamas Israël niet erkent.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 Tweede Kamervoorzitter Verbeet zei dat herdenken van betekenis is voor de eenheid van de natie. Gezamenlijk herdenken van de doden verbindt burgers met elkaar, zei Verbeet. Een bezorgster van TNT is ontslagen omdat ze al maandenlang geregeld geen post bezorgde in Helmond. Bij haar thuis werden ongeveer 5000 brieven gevonden. TNT kwam in actie naar klachten, omdat Helmonders niet begrepen waarom er sinds eind vorig jaar vaak geen post werd bezorgd.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 Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door stapelwolken... en hier en daar kan een enkele bui vallen. Het is 12 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen zonnig en droog, bij maximaal rond 17 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Meersa en Maastricht 2 kilometer... Op de a 10 Ring west richting Amersfoort tussen Geusveld en Knopen de Nieuwe Meer 4 kilometer. Zijn vrachtwagen stilgevallen. is stilgevallen. Zijn vrachtwagen gekanteld op de A12-Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en Arnhem-Noord staat 5 kilometer. De rechte rijschok is daar dicht. De ABU bestaat 50 jaar. Maar wat heeft u er eigenlijk aan? 62 van alle Nederlandse uitzendvestigingen is lid bij ons. Sommigen al 50 jaar...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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Andries Klevel en Margje Fixer. Ja, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Hier in Culemborg wordt de doodherdenking zo mooi gevierd. Ik vind dat wij op dat moment niet bezig hoeven te zijn met zijn probleem. Op dat moment heb ook ik niet de behoefte, en ik denk gewoon heel veel mensen niet... om naar dat probleem te luisteren. U hoorde een van de leden van het herdenkingscomité in Culemborg... die uit dat comité is gestapt nadat de zoon van een prominente NSB'er... Grimbert Rost van Tonningen, werd uitgenodigd... om bij de herdenking te komen spreken. We hebben vanmiddag uh, drie gasten aan tafel, of vier of vijf, dat leg ik wel even uit. Uh, over die herdenking van 4 mei, dat is Maud van Rijt. Zij schreef twee jaar geleden het boek... 60 jaar herrie over twee minuten stilte... Dus toen al. Chantal Suiza bezocht het vernietigingskamp Auschwitz... met leerlingen van het VMBO Groen uit Nijmegen. En u heeft vier leerlingen meegebracht. Vandaar het hier zo vol is vanmiddag in deze studio. Gezellig. En Lex Kater vond een jaar of vijf geleden... allerlei brieven en documenten over zijn Joodse familie die bijna allemaal de oorlog overleefden, wat tot schuldgevoelens leidde. Ja, een vraag voor alle gasten aan tafel. Um, te beginnen bij Lex Kater. Uh, u wilt vanavond naar de dodenherdenking. Stel, u woont uh, uh, in een woonplaats... waar op dat moment Gimbert Ros van Tonningen een van de sprekers is. Zou dat voor u nou een reden zijn om niet te gaan? Of misschien juist wel? Ik zou zeker gaan. Ja? ja. Waarom? Omdat ik uh, erg benieuwd ben hoe hij uh, spreekt wat hij gaat zeggen over zijn ouders. En ik zou uh, graag heen gaan... en ik vind dat hij de kans moet krijgen... daar te zeggen wat hij wil. Ja. Maud van der Rijt, zou jij het doen? Ik zou zeker ook gaan. Ja, ja. ja. Chantal Suiza. ook Joods. Ja. Zou je gaan? Uh, ik zou het eerlijk gezegd wel moeilijk vinden... maar ik vind ook dat je... Kinderen nooit mag bestraffen voor de daden van hun ouders. Dus dat zou me niet gaan. Met moeite toch gaan. Ja, ik zou wel gaan. En ik zou ook benieuwd zijn. En wie weet heeft hij eerst heel veel geleerd. Ik weet het niet. Maar ik begrijp bij de mensen die het zelf hebben overleefd... dat het uh, misschien erg gevoelig kan liggen. De dichter bij de dag is Chad Bruinja. Zijn samenvatting van wat we aan tafel bespreken... dat hoort u zo tegen drie uur. Heeft u een vraag of een opmerking voor ons... dan kunt u reageren. Dit is de dag.nu... Nee, dit is de dag.nu.nl of via Twitter... Hashtag DIDD. Zeg ik nou dit is de dag. Nu heb ik gisteren gezegd. Maar het kan ook dit is de dag, Ja, Mous van der Rijt, schrijfster van het uh, boek 60 jaar herrie over twee minuten stilte. Is, een... um, is het voor het eerst dat een uh, kind van NSBers spreekt tijdens haar dodenherdenking? Ja, dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Uh, wat er zeker wel zo is, is dat. Um... Al sinds 1995 kinderen van, van NSB'ers en kinderen van Duitse uh, soldaat, uh, soldaten... die worden al in de Stichting Herkenning als officiële slachtoffergroep gerekend. En uh, sinds 1995 zijn zij ook officieel vertegenwoordigd... op de nationale dodenherdenking op de Dam. Um... Maar dat ze spreken over zeg maar, hun leed, hè, hun Tweede Wereldoorlog mm -hmm. of de tijd daarna... Dat zou wel eens voor het eerst kunnen zijn, Dat zou ik. voor het eerst kunnen zijn, maar er zijn, kijk, er zijn zoveel uh, lokale initiatieven. Ik weet wel dat in Den Bosch, geloof ik, in 2004... Uh, dat er daar in ieder geval op de vooravond van de herdenking... ook uh, aandacht werd besteed aan leed van NSB-kinderen. Maar of dat nou op de herdenking zelf is geweest, dat weet ik niet. Ik denk dat dat ja, een van de eerste keren zou zijn, ja. wellicht. Nou zeggen critici dat uh, het leed van NSB-kinderen... dat je dat eigenlijk niet mag vergelijken met het leed van uh, oorlogsslachtoffers. die mm -hmm. um, Vos, gisteren in, uh, in Trouw, die valt erover. Dat de PV op 4 mei ook de slachtoffers van het socialisme wil herdenken. Mm -hmm. Ja, welke slachtoffers herdenken we nou eigenlijk officieel op 4 mei? Uh, nou, officieel herdenken wij alle Nederland of alle slachtoffers die voor het Koninkrijk der Nederland zijn uh, uh, omgekomen, of in naam van, van het Koninkrijk der Nederland zijn omgekomen, die sinds 10 mei 1940. Uh, ja, dus eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is in 1961, is, dat, is het veranderd. Eerst was het alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... en daarna is het uitgebreid. Ja, en wat me ook opviel, sinds de jaren 60 pas... gedenken wij Joodse slachtoffers op 4 ja. mei. Ja. Dat, dat wist ik, ik dacht dat dat al sinds jaar en dag zo was. Nou ja, goed, voor, voor individuen misschien wel, waar het vooral om gaat... is dat die herdenkingsrituelen, die waren uh, tot aan de jaren 60 ingericht... die, ja... Um, met vooral de meeste aandacht voor het nationale verzet. Dus op die herdenkingen, ja, die werden ook voornamelijk georganiseerd... door uh, oud-verzetstrijders. En de, uh, ja, er werden in toespraken werd er uh, aandacht besteed aan... Nou ja, het grootste nationale ver verzet wat wij gepleegd uh, zouden hebben. Nou, pas in de jaren zestig uh, brak het besef door dat... Uh, dat verzet niet voor iedereen was weggelegd... en dat dat slechts een paar dappere mensen waren geweest. En toen kon er pas ook ruimte ontstaan voor die Joodse herinnering. Daarvoor was het zo van, ja, als wij allemaal een eenheid verzet hadden gepleegd... wie hadden dan de Joden gedeporteerd? Dus op dat moment zie je ook uh, dat er op die 4 mei... Uh, uh, ja, meer uh, aandacht wordt geschonken aan joods slachtofferschap. Ja. En dus ook aan veel meer, zei je net. Uh, nou zei Dirk Mulder van Kamp uh, Westerbork, beheerder, die zei uh, in de uitzending uh, eerder deze dag. Die zegt, ja het is zo breed geworden. We moeten op 4 mei, moeten we gewoon, gewoon we moeten de, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog denken. Jood en niet-jood uiteraard. Maar niet alles erbij halen. Ja. Maar Dat is officieel beleid dat we dat wel doen? Dat we dat wel doen, is al officieel beleid sinds 1961. Uh, dat is uh, gebeurd naar aanleiding van een lobby van veteranen van de Korea-oorlog en de politionele acties. Ook toen werd er al gezegd door linkse politici, onder andere van de uh, CPN en de PSP, van goh, dat moeten we niet doen. Je kan de, de, de uh, mensen die uh, gesneuveld zijn tijdens de politionele acties helemaal niet op één lijn stellen met... Nederlandse Tweede Wereldoorlogslachtoffers. Ja. Nederland was daar de agressor. Ja. Ja. En nou ja, goed. Dus die discussie die wordt al sinds jaren een dag gevoerd eigenlijk. Ja, je kunt zeggen we gaan terug. Maar ja, ja. Lex Kater, ik even vragen nu u overleefde de Tweede Wereldoorlog. Ja. U bent Joods. U heeft ja. toen ondergedoken gezeten. Wat, wat vindt u hier nou van? Uh, ik vind dat uh, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog moeten worden herdacht. Verzetstrijders, Joden, communisten. Homofiele. En eigenlijk heb ik veel problemen met het herdenken van mensen... die in Korea hebben gevochten of in Afghanistan, Afghanistan, he, Afghanistan he? of uh, de politionele acties... He. waar toch een vraagtekens ja. bij kunnen worden gezet. Stoort u zich daar dan ook aan op het moment dat dat in zo'n toespraak... en op zo'n 4 mei viering zo uitgebreid aan de orde komt? Nou, het stoort me niet zo heel erg. Ik, ik mag vanavond zelf spreken... Uh, op de Fusianeplaats Rozenoord. En ik zal het alleen hebben over de verzetsstrijders en de joden die zijn gevallen. Wist u dat het officieel beleid al was sinds begin jaren zestig? Ja, of? ik wist het wel. U wist het wel? Ja. Ja. Ja. Manny Vos, die wordt verweten dat ze de dodenherdenking heeft gepolitiseerd... met haar stuk dat de PVV'ers toch maar beter weg kunnen blijven. Is die dodenherdenking eigenlijk wel politiek neutraal? Want dat wordt daarmee gesuggereerd. Nou, Ik denk dat die nooit politiek neutraal is geweest. Of, um, nou, wat ik in ieder geval uh, net al probeerde aan te geven, wie wij daar herdenken... Dat is, dat is per decennium eigenlijk veranderd. Of Er zijn steeds groepen slachtoffers aan toegevoegd. Het vaak had dat meer te maken met omstandigheden in het heden... dan het, nou ja, dan Heb je het verleden. Nou ja, net had ik het voorbeeld van, van die, van die uh, uh, soldaten van de politionele acties. Een ander voorbeeld is... Uh, Uno had het net over de homoseksuele slachtoffers. Uh, dat is pas sinds de jaren 70 dat die officieel op uh, de herdenking... Op, op 4 mei worden herdacht. Uh, dat gebeurde nadat een uh, jongere groep in Amsterdam... Uh, ja, vroeg een krans te leggen op de dam voor de homoseksuele slachtoffers die in de concentratiekampen waren om, uh, omgekomen. Uh, dat werd afgewezen. Toen werd er gezegd dat is racisme en legden die jongeren alsnog een krans. Die zijn zo toen gearresteerd door de maréchal. Uh, redelijk heftig. Toen werd er uh, wel direct daarna werd er gezegd van ja, maar of uh, in Nederland werden homoseksuelen niet vervolgd zoals in Duitsland op basis van hun geaardheid. Er zijn homoseksuelen omgekomen als leden van het verzet, maar niet omdat ze op grond van hun geaardheid werden vervolgd. Dus daar kan je al zeggen van ondanks dat zij toen officieel in de herinnering werden opgenomen, had dat meer te maken met misschien een emancipatiestrijd van homoseksuelen in de jaren 70 dan en zo die gebruikt die eigenlijk iedereen 4 mei voor zijn eigen thema, zijn eigen belang. Is ja, best nou, dat, triest, is, eigenlijk. dat is duidelijk. Ik bedoel, het is, heeft niet altijd alleen met eigen belangen te maken. Het, het kan ook te maken hebben met een uh, nieuwe ja, visie op de geschiedenis. Net hadden we het uh, over dat de Joodse slachtoffers pas in de jaren zestig werden herdacht. Dat had ook te maken met aandacht voor concentratiekampprocessen. Uh, met, met het boek van Presser wat uitkwam. Uh, ja. Maar het heeft vaak wel te maken met, met, met omstandigheden nu. Nee. Sygeuners zijn ook al oh. genoemd? Of ook laat? Ja. De, nou, Rome, geloof, uh, ja. die, die kwamen er ook pas kwam Laakij, er later ja, uh, ja. meer aandacht voor, eind jaren tachtig, jaren geloof ik. Kwam hmm. Dat, dat uh, is de laatste groep, als het ware, de laatste vergeten groep. Nou, ik denk dat er. Komt er, de nog laatste, een groep? er komt vast nog een groep. Kijk, een, een van de laatste groepen die erbij is gekomen, waar de discussie zich vorig jaar en eigenlijk al 15 jaar uh, rond speelde, is: moeten wij niet ook eens Duitse afgevaardigden gaan uitnodigen op de doderdenking? Nou, we, er is meerdere malen gezegd... op de Dam doen wij dat niet. Maar in tientallen gemeentes in Nederland... nodigen wij al Duitse... vooral in het oosten, van het, land, van het oosten van het land. Maar zelfs dat zie je ook... dat dat naar Brabant is gekomen... en naar Friesland. In Zuid-Holland zijn er zelfs een aantal gemeentes... die dat doen. En daarbij wordt er ook stilgestaan... bij Duitse oorlogsleed. Dus... In die zin is dat de volgende zogenaamde ja. vergeten slachtoffergroep die op die herdenking er is bijgekomen. Ja. Chantal, Suisse, waar, waar denkt u aan op 4 mei? Ja, ik denk vooral eigenlijk over mijn eigen familie na op dat moment. Uh, mijn vader was ook kind in de oorlog van 1936. En uh, mijn oma heeft vijf concentratiekampen en een dodenmars overleefd. Dus dat is een vrij persoonlijke herinnering. En zolang mijn, mijn opa zat in het voormalig Joods verzet. Uh, een paar keer opgepakt en steeds ontsnapt. Dus ik stond er natuurlijk altijd, toen zij nog leefde, gewoon met mijn grootouders, uh, zij aan zij. Dat, dus voor dat mij, weet ja, u ook nog, dat ja, u daar als dat kind ik nog stond. heel goed. Ja, ja, ja, ja. Want en toen ze beseft zei... u ook al wel wie ernaast u stond ja, op dat moment. Ja, hè? zeker. Want ik weet nog, ik kan me nog de eerste keer dat ik met Auschwitz uh, geconfronteerd werd herinneren, want toen was ik vier jaar. Toen vroeg ik aan mijn oma waarom ze een uh, nummer op haar arm had staan. En toen uh, zei ze, liefschat, uh, met een grote slik... dat het haar telefoonnummer was, omdat ze zo vergetachtig was. En toen vroeg ik me af. Hé? Ik zag namelijk een hele grote A. <lacht> dus ik begreep het niet zo goed. Dus ik, ja, dat heeft voor mij... Uh, als klein kind heb ik ook alles gelezen... Uh, waar ik mijn handen op kon krijgen over die oorlog... Dus het heeft op mij persoonlijk wel impact. En ik geloof ook niet dat je alle slachtoffers... maar in één grote vergaarbak moet uh, stoppen. Ik vind dat iedereen die heeft geleden onder de Tweede Wereldoorlog... Uh, net als meneer Kater al aangaf, uh, verdient herdenkt te worden. Maar ik vind niet dat we nou alle genocides... en alles wat er ooit is gebeurd in de wereld op een grote hoop nee. moeten gooien. Want dat doet geen recht aan nee. slachtoffers. Maar nu wordt er wel gezegd... ja, nu leven er nog mensen die hè, echt iets ja. hebben met de Tweede Wereldoorlog. De kinderen van nog. Maar we gaan generaties verder... Ja. Uh, misschien is het wel goed om het wat breder te trekken... Ja. omdat je er anders niks meer mee hebt. Dat begrijp ik ook wel. En dat zie ik ook wel voor de toekomst. Dat zie ik wel. En uh, als ik nou kijk naar leerlingen die ik heb meegenomen... bijvoorbeeld zij hebben dat hè, dus niet in die zin die persoonlijke verhalen meer. Ik denk wel dat zolang er nog mensen leven... die dit persoonlijk hebben meegemaakt, dat je dat moet respecteren. Ik zou het niet erg vinden als je, als je het wat breder trekt naar oorlogsleed. Maar ik denk dat je daar toch... Ja, er toch nog even mee moet wachten, een tijdje. Dat geloof ik wel, om recht te doen. Naam Auschwitz is al gevallen. Jij bent uh, met een aantal leerlingen die ook aan tafel zitten... hier uh, naar Auschwitz geweest. Namens de Classroom of Difference. Ja. Nou, eventjes maar, uh, jouw eerste bezoek aan Auschwitz. Ja. Hoe ging dat? Uh, mijn eerste bezoek aan Auschwitz werd ik gevraagd... door de Stichting Interculturele Alliantie. Daar werk ik voor. Daar ben ik trainer en projectmanager. En wij hebben het Classroom of Difference programma. Nou, dat, dat probeert vooroordelen en uh, discriminatie op scholen te bestrijden. En uh, een van onze projecten is een project waar we de uh, Bewustwordingsweek, de training... in Polen doen, gecombineerd met een bezoek aan Auschwitz. Dat is ooit begonnen omdat de specifieke school van deze dames... de Groen School, te kampen had met rechtsextremistische incidenten. Ja, 2007, hè? Ja. Dus deze dames waren daar, die we zo aan het woord laten... waar daar nou meer eens mee bij betrokken. Ze, nee. ze knikken al vreselijk ja, van... Klopt, nee. klopt. Dat was later. Van, klopt. Ja, ja absoluut. Ja. Het uh, project heeft dus gelukkig geholpen. Ja. Want we doen het al een aantal jaar. Ja. Maar vertel eens, toen jij voor deze in Auschwitz kwam... Ja. met deze ervaring van jouw oma... Ja. En de Telefoon ja, nou, dat was echt uh, heel heftig. Ik heb, uh, ben al een aantal jaar daarvoor vanaf het begin al gevraagd... Van, ga jij als trainer dan naar Auschwitz? En ik heb altijd gezegd nee. Ik ben ook uit, uit Amsterdam, uh, vanuit Amsterdam-West gevraagd... wil je daarheen hè, om islamitische kinderen te begeleiden? Ik dacht, ik moet er eerst met andere Joodse mensen heen... of met mensen uit mijn familie, omdat het ook een stuk persoonlijk leed is. En ik weet niet wat het met me doet... En ik sta misschien niet in voor hoe ik reageer. Uiteindelijk heb ik het laten varen. Na een aantal jaar dacht ik, ik ga gewoon... en ik ga gewoon voor het eerst met deze kinderen. Ondanks dat ik het enige Joodse meisje daar ben. Mm. Uh, dat was onze uh, uh, voorzitter Hadassah Hirsveld gelukkig ook. Die is ook Joods. En ik vond het heel spannend. En doodeng. Ik weet niet of jullie dat gemerkt hebben. <lacht> uh, het, het bezoek was, op de, uh, het was midden in de week van de training. En ik heb ook afgesproken dat ik even... Tijd voor mezelf daar zou hebben. En, nou ja, misschien willen jullie ook vertellen wat jullie daar zagen. Maar ik vond het heel heftig om me te realiseren... dat ik liep op ten eerste de as van mijn voorouders. Want mijn, uh, de moeder van mijn opa is daar ook vergast. En heel veel andere familieleden zijn daar ook vergast. En dat ik op dezelfde plek liep als mijn oma had gelopen. En zij is daar gelukkig wel vandaan gekomen. Wat was het moeilijkste moment daar? Het moeilijkste moment daar was... Het waren zoveel moeilijke momenten. Die eindeloze ja. treinrails waar ja. er gesorteerd werd. En wat ik denk, ik op dat moment een heel moeilijk moment... Ik heb zelf een, kleine, een klein meisje, een dochter. En er was een vitrine met kinderkleertjes. Van kinderen die in Auschwitz waren omgekomen. Nou, dat, dat, dat, toen hield ik het helemaal niet meer droog. En ik vond het ook eigenlijk luguber om te staan... op de plek waar dan uh, gedenkstenen stonden. En daar heb ik dan volgens Joodse traditie steentjes opgelegd. En er was een soort vijver van, ja, as op de plek van de crematoria. En dat vond ik ja, heel heftig om daar te staan. Ja. Wat merkten jullie aan uh, Chantal? Mm, ja, ik, had, uh, ik zag inderdaad bij de kinderkleertjes... dat ze het, uh, dat ze het moeilijk had. Maar uh, ja, we waren al een best hechte groep, zeg maar. Dus ja, we hebben elkaar allemaal gesteund. Als we zagen dat Jij bent we een van was. de leerlingen, hè? Nu. Ja. ja. ja. <laughs> Audette of Fabienne? Nee, ik ben Odette. Jij bent Audette? Ja. En, uh, dus ja, we hebben elkaar er allemaal uh, doorheen geholpen, zeg maar. Ja. Wisten jullie, hoe oud ben je, Odette? Ik ben 15. Uh, wat weet je dan van Auschwitz als, en, en van de jodenvervolging als je naar Auschwitz gaat? Als je 15 bent en van ver, ver, ver na de oorlog bent? Nou, ik uh, zelf wist er niet zo heel veel van. Natuurlijk, wel wat er allemaal was gebeurd en zo. Maar we kregen ook als opdracht uh, voor Polen om film te kijken. Ik had, uh, en dat hadden we ook gedaan. Dus uh, maar... Ja. Fabienne, wist jij, wist jij veel van de, van de oorlog, van de jodenvervolging? Uh, nou, van tevoren niet. Na de, ja, de hand ben ik me meer in gaan verdiepen... en zo in films en andere dingen te gaan kijken. Het was gewoon ook heel interessant om daar te zijn, of mogen zijn. Ja. Dat je was uitgekozen. En, ja. Ja. Wat maakt op jou het meeste indruk? Ja, toch daar, dat je daar eigenlijk loopt. Ook wat Chantal zei over die rails. En dan loop je daar en dan besef je eigenlijk in één keer... oh, daar hebben mensen gelopen. Die zijn, zeg maar, zeg maar, families zijn gesplitst. En, hm. ja. Had je de film Schindlers List gezien bijvoorbeeld? Want dan zie je die rails en dan zie je het splitsing van de families. Ja, ik heb best wel films gezien, maar... Nee, deze niet. Nee. nee. Nou gingen jullie natuurlijk, omdat daar op die school... voor jullie tijd, moet ik erbij zeggen... natuurlijk uh, enig racisme te bespeuren viel. Rechts uh, sympathie, rechts extreme uh, sympathieën. Hadden jullie daar nog, nog uh, niet, niks mee van doen, maar had je dat meegekregen? Dat jullie daar eigenlijk naartoe gingen, naar Auschwitz, omdat er op die school wat gebeurd was? Nou ja, je hoort wel zeg maar van dat er iets op school is gebeurd, maar niet echt gewoon de verhalen wat er allemaal is gebeurd. Maar dat, ja. ja. En jij hoort het? Eh. Uh... Ja, mijn moeder vertelde voordat ik naar die school ging, wel dat het een. Dat uh, is die school? Uh, ja. Nee, ook weer niet zo, maar. Het, uh, sorry, sorry. Gewoon, ja, nee, gewoon verteld wat er, wat er was, zeg maar. Dat de rechtse kinderen waren. Hm. Maar ja, in de tijd dat wij er op school kwamen, als, was het. Waren was het die al verdwenen? Meer? Ja. Dus, en, en wat. Als ik, mag ik wat vragen aan ja, ja. Sorry hoor. Ja. Nee, nee. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Ja, ik zit ook te ja, wachten ja, door ja. je heen. Oh. Nou, want ik, ik vroeg me af, hoe, hoe gaat het dan als groep? Want er was, waren er ook mensen in jullie, in jullie groep die bijvoorbeeld uh, ja, van tevoren toch een beetje makkelijk over de oorlog deden en, en daar dan heel erg schrokken? Ik zie jou al, ja, Er ja, waren ja. wel een aantal kinderen bij. Hm. Maar hoe, ja. hoe ging dat dan? Uh, Zelf waren ze ook wel stil toen ze daar liepen. Ja, oh. we hadden gewoon. Maar het scheelde gewoon dat we als groep gingen en dat we al een keer een dag hadden uh, over, met informatie en zo. En uh, ja, uh, dus ja, we waren allemaal wat... Uh... Nou, was er op hm. jullie school sprake in het verleden... want de school heeft inmiddels een prijs gekregen... dus we gaan die school gaan we even eren en prijzen ja. in uh, 2011. Dus dat is allemaal voorbij. Maar er, was natuurlijk, er waren natuurlijk hele extreme rechtse sympathieën. Wanneer het gaat over discriminatie en racisme... dan heb je tegenwoordig ook natuurlijk over, over Marokkanen en Turken. Uh, speelde dat later op jullie school wel? Want dat is algemener dan extreme rechtse sympathieën. Ik zie de juf zie ik knikken, maar jullie moeten het zeggen. Of er nu ja, uh, buitenlandse er nu, kinderen ja, op school... Ja, en of die ook uh, redelijk racistisch of discriminerend worden benaderd. Nou, ja, wat ik ervan meekrijg, niet meer. Uh, nee, ja, we hebben gewoon allemaal respect voor elkaar. De ene, denk ik, meer als de ander. Maar ja... Het, uh... heeft, het, heeft het je kijk op, op, op de wereld veranderd, Fabienne? Als je daar in Auschwitz rondloopt? Ja, het heeft wel iets veranderd. Ja, voor mezelf dan... Ik, het is wel gewoon... Eerst dacht ik er anders over dan wat ik nou, zeg maar... Uh... En hoe dacht je er eerst anders over? Ja, eerst had ik ook veel meer vooroordelen of wat dan ook. En maar dat is niet, nou... niet richting Joden? Want... Nee. Nee, wat meer richting... Uh... Ja. Ja. <laughs> ja, zeg het maar. Ja, toch? Richting Marokkanen, toch? Ja. Ja. Ja... Mm. Ja, het is gewoon zo. Um, <laughs> nou, wij uh, hebben geleerd hoe we ermee om kunnen gaan. En uh, uh, ja, dat eigenlijk helemaal uh, van de zotte is dat hun anders worden uh, aangekeken, zeg maar, dan Nederlanders. Want, ja. En ja. ook uh, daar heb ik veel aan gehad. Soms heb je vooroordelen. En ik heb vooral geleerd wat je er dan mee moet doen. Uh, ik ga dan, als ik merk dat ik een vooroordeel heb... ga ik eerst bij mezelf helemaal over na van... Uh, goh, wat roept die ideeën op? Jongen, uh, wat je hebt een cursus gehad, zeg. <lacht> <lacht> ja, maar, jonger, jonger. ja, ja ik was heb geluisterd. Uh, <lacht> nee, maar daar heb ik al veel aan gehad. Dan, uh, dus ja. Gingen er ook, uh, want we hebben het natuurlijk tegenwoordig in de samenleving... meer over discriminatie van, uh, van Marokkanen en Turken... en op locaties, uh, discriminatie van Joden, Amsterdam bijvoorbeeld... Uh, maar gingen er ook um, allochtone jongeren van jullie leeftijd mee naar Auschwitz? Nee. Oh. Jawel. wacht even. Ja, Jameson. Ja. Ja. Er wordt nu even gediscussieerd aan tafel ja. over... <laughs> de precieze vraag. Hoe de, hoe de samenstelling van de groep was... die wie nog allochton is en die niet kennelijk... Uh, Nee, uh, er waren wel uh, kinderen bij. Dus uh, Wel? Ja. ja. ja. Want maar. onder hen, onder allochtonen jongeren, is soms sprake van een lichte vorm... zware vorm, weet ik niet, van latent antisemitisme. Of daar worden joden nog wel eens uh, ten onrechte uh, benoemd. Het valt stil. Ik, ik weet wie jullie bedoelen. Het is een, uh, uh, hij is Antiliaans, van afgekozen, ja. Jameson. De juf dus, spreekt. Ja, de juf spreekt even. Sorry, de juf Chantal spreekt. Nee, uh, er zitten in die groep geen uh, jongeren van Turkse of Marokkaanse afkomst bijvoorbeeld. Of die islamitisch zijn van huis uit. Uh, en uh, het is wel interessant misschien als we straks de andere jongens spreken van Amsterdam. Het Komenisch Lyceum overigens, andere school. Ik noem hem nog even. Ook uh, niet meer uh, een, zoals Nijmegen ooit een besmette school, maar ook een hele goede school. Nog geen prijs gehad, maar ze doen fantastisch uh, werk. Stimmen dit, keihard aan de weg. Op dit ja, terrein. Ja, op dit terrein. En daar zijn twee jongeren. één jongen is uh, Turks en ander meisje half Surinaams. En die komen van een zogenaamde, ik vind het vreselijk woord, zwarte school. Ik vind het echt een vreselijk woord. Maar goed, zo noemt men dat dan. In ieder geval een grote groep uh, moslims op die school. Met een hele andere samenstelling. Dus misschien kan je en dat zo meteen uh, persoonlijk even vragen. Want zij komen van een hele... De hele kon is een totaal andere school dan het Comenius. Ja, ja. Je regisseert de uitzending voor, sorry, uh, sorry, voor sorry, die begrijp sorry. ik sorry. Odette <laughs> en Fabien. Um, als je nou terugkijkt hè, op je reis naar Auschwitz. Odette, um, wat blijf je onthouden? Uh, nou ja, sowieso het bezoek van Auschwitz um, en ja, wat je daar allemaal te zien kreeg. Maar ook uh, uh, de lol oh. uh, in de groep, zeg maar, na de, na de trainingen. Samenwerken. Trainen? Ja. ja, dat moet je even uitleggen. Ja, trainingen. Nou, je maar over... hoorde dat ze getraind was af en toe in het antwoorden ja. over de top 10 wanneer er een racistische gedachte naar boven kwam. Ik wil even horen hoe zo'n cursus gaat, <laughs> natuurlijk. Nee. Uh, dat hadden we in Polen uh, in een lokaaltje bij het huis. En kregen we van Chantal en Sabine een, uh, ja, over het uh, project van respect maar wat, wat, wat, wat werd er dan gezegd? Hoe, hoe ging dat, zo'n training? Toch? Nou, uh, vooral opdrachten. En ook met buitenlandse mensen. En bijvoorbeeld uh, over, het, uh, uh, over de vooroordelen en zo. Wat doe je ermee? Um, ja, dat een beetje elke dag verschillend. Elkaar kunnen vertrouwen op spelletjes ja. uh, blinddoek spelen of zo. Ah, uh, dat je je blind achterover moet laten vallen en ja. dan maar afwachten of die anderen je opvangen. Ja. Dat soort dingen. Ja. Heel ja. gevaarlijke training ja. altijd. <laughs> wij hebben ook gaat wel lachen mee. Dus, uh... ja. Nou, wij praten straks uh, verder. In ieder geval ook met Chantal Suissa, die met leerlingen dus naar Auschwitz reisde. En met Lex Kater nou, over zijn Joodse familie die de oorlog overleefde, wat bij hem toch tot enige vorm van schuldgevoel leidde. Over twee uur of, uh, op deze zender. Ik zeg dat verkeerd, maar nu eerst het nieuws van half drie. Dat wilde ik zeggen. En dat is gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij Defensie worden maandag de eerste bezuinigingsmaatregelen van kracht. Een deel van het materieel wordt stilgezet, zoals de Cougar-helikopters en tanks. De mijnenjagers van de marine die varen niet meer uit. Minister Hillen kondigde afgelopen maand drastische bezuinigingen op de krijgsmacht aan. Verdwijnen bijna 12.000 arbeidsplaatsen. In Cairo hebben de Palestijnse president Abbas en Hamas-leider hun verzoeningsakkoord bekrachtigd. Abbas zei dat het akkoord de afsluiting is van vier zware jaren die schadelijk waren voor de Palestijnse belangen. De overeenkomst voorziet onder meer in verkiezingen binnen een jaar...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 En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANW ah nee, Verkeersinformatie. Files staan er op de A10 West richting Den Haag. Tussen de afrit Muiden en Sloten, 3 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Duiven en Arnhem Noord, 7 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is ook daar de rechte rijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag. Ja, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel Chantal Suissa, die met leerlingen naar Auschwitz reisde. En Lex Kater over zijn Joodse familie die de oorlog overleefde. Wat bij hem tot schuldgevoelens leidde. En verder praten we ook met Maud van der Rijts. Uh, u hoorde haar al even over de discussies die ieder jaar weer met dodenherdenking gepaard gaan. U kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u hashtag Dit is de Dag. Of u gaat naar onze website, ditistedag.nu. Chantal Suiza, woordje je al voor, uh, voor uh, half drie. Um, dat, dat project, eh, Classroom of Difference, waar mm -hmm. we net twee leerlingen hadden... en we hebben weer twee nieuwe leerlingen, overigens, Iris en Fati. Hart, hartelijk welkom vanmiddag in de studio. Spannend, ja, zie ik, spannend. Dat, wat is er precies voor een project? Het is een project dat uh, dus uitsluiting en uh, eigenlijk alle vormen van uitsluiting op scholen wil bestrijden. En dat doen we door middel van uh, het creëren van een veilige basis, identiteitsbewustwording. Het gaat hem met de stappenplan. Dan gaan we het hebben over vooroordelen. Iedereen heeft ze. Maar waar komen ze nou eigenlijk vandaan? En wat doe je daarmee? En uh, waar ligt de grens tussen vooroordelen en discriminatie? En dat en, gebeurt allemaal gewoon in de klas? Ja, dat gebeurt of in de klas of we doen het op een uh, externe locatie. Maar dat is in principe deel van die training waar de leerlingen het net over hadden. En uiteindelijk wat we willen is jongeren bewust uh, maken van hun eigen vooroordelen. Zodat ze niet die stap zetten naar discriminatie. En we leggen ze uit wat er kan gebeuren in een klas of in het groot in een maatschappij. Als die stap wel wordt gezet en in ultimo kan die tot vreselijke dingen leiden... Hm. Um, en we proberen dan altijd daar sociale actie aan te koppelen. Dus we leiden die jongeren zelf op tot peertrainer, zoals deze jongeren. Oh, peertrainer. Sorry, dat, is een, uh, dat zijn jongere trainers. Dus zij geven dan weer les aan jongere kinderen in de klas over deze thematiek. Dus dat is een van de dingen die we ook doen. En die scholen moeten zichzelf aanmelden? Die scholen kunnen zich aanmelden bij ons. Of, uh, en soms uh, stappen wij zelf op een school af als we horen... We? Via, we de Interculturele Alliantie, de stichting. Als, we, um, als de Interculturele Alliantie uh, soms wordt benaderd door docenten... of door ouders van leerlingen... of door nou, wat voor kanalen dan ook dat er echt iets speelt op een school... nemen wij soms contact op om te vragen of we ze kunnen helpen. En soms komen ze ook naar ons toe, uh, concreet met wij hebben een probleem en we willen graag dat jullie ons helpen. Wat voor problemen kom je tegen? Wat niet? Uh, nou, we pakken alles aan wat in artikel 1 stond, uh, voorkomt, ja. maar wat ik veel tegenkom is homofobie. Hm. Uh, maar of... vooral op moslimscholen? Ja, ook, maar ook op andere scholen. Ook op uh, witscholen in, uh, zeg maar, ergens uh, in de provincie Brabant bijvoorbeeld. Ja. Dan trek ik het even heel breed. Ja, dat. Uh, dus um, aan je ja, het komt ook wel eens op, hè, op religieuze grondslag. Want ja. we werken ook ja. op identiteitsscholen. We werken op gereformeerde scholen, islamitische scholen. Dus hè, het is soms religie gebaseerd en soms ook gewoon niet. Wat we ook tegenkomen is heel veel xenofobie. En uh, ja. Maar welke, welke richting op? Xenofobie? Of hangt dat weer van de school af? Dat of hangt van de volledig locatie? van de school af. Maar op, op veel, en dan even heel gechargeerd... op witte scholen in, in uh, zeg maar landelijke omgevingen... kom je gewoon heel veel angst voor alles wat buitenlands ja. is tegen. En dan gaat het over de buitenlanders. Er wordt dan helemaal geen onderscheid tussen Marokkaans of Turks vaak gemaakt. Want die kinderen weten zelf het verschil vaak niet. En op, uh, op scholen waar grote moslimpopulatie is... inderdaad is homofobie vaak een issue. En soms ook wel latent, al dan niet latent, antisemitisme. Uh, dat uitzicht dan vaak in het schelden met jood... of uh, allerlei rare complottheorieën die er heersen. Ja. En ook gewoon pesten en ordinair treiteren. Dat kom je natuurlijk ook tegen. Maar en... dat is van alle tijden? Ja, dat is van alle tijden. Ja. Maar we proberen een sociaal uh, inclusieve leefomgeving te creëren voor die kinderen. En een veilige klas. En dan pak je dus alles aan. pak je niet alleen de, de dingen nee. met de hoofdletters aan. Maar ook gewoon het onderlinge gedrag. En is dat nou een kwestie van oppervlakkig uh, benoemen? Zoals de voetballer van ADO Den Haag <laughs> ooit uh, op jodenjacht ging. Maar ja. eigenlijk nauwelijks het woord jood als Jood bedoelde, had ook op boerenjacht kunnen gaan... maar ja, ja. eigenlijk is een Jodenclub, althans in de beeldvorming dan. Ja. Dus is het dat, is het dat hele oppervlakkig... of zit er, zit er een diepere drijfveren onder onder, nou, onder? onder die discriminerende taal op scholen? Dat is heel lastig uh, te zien. Want dat, hangt, dat is echt per, ja, per omgeving en per kind zelfs verschillend. Je hoort soms dat ze het van thuis uit meekrijgen. En soms ook helemaal niet. Soms is het gewoon stoer gedrag. Dan is het... Uh, ja, ik heb geen zin om een hele reeks scheldwoorden op te noemen... maar dan valt het gewoon in, in de reeks scheldwoorden... die gangbaar is op de school. Vraag ik me altijd van, uh, wel af waarom dan. Maar goed. Wat we eigenlijk proberen te doen is niet voorlichting geven, maar we geven dus training. Dus we laten die kinderen ervaren wat het is om uitgesloten te zijn. Dat is dus best heftig, daar moet je een veilige baas voor creëren. En vervolgens krijgen ze meer begrip ook voor anderen. Want eigenlijk begint het toch altijd met jezelf. Het is heel makkelijk om over de ander te praten. Ga je met allemaal naar Auschwitz? Ik ga niet met allemaal naar Auschwitz. En waarom was je met deze groep uit Nijmegen naar Auschwitz gegaan? Omdat uh, we daar echt te maken hadden met uh, jongeren. En dan hebben we het echt over een aantal jaar geleden. in 2007. Uh, er waren echt incidenten geweest. Uh, vechten met, uh, met een school met uh, allochtone kinderen in de buurt. En er was gewoon een hardcore groep uh, die, zich, die, die kistjes droeg. En die uh. ja, echt fan was van nazistische ideeën. Ik begreep ook de natie goed bracht en zo. Ja, daar, er was één jongen, uh, daar is Prem toen uh, bij ook bezoek geweest, ook bij die school. Prem Radikishon. Ja, ja. Prem Radikishon. Dat was niet een jongen die wij in onze groep hadden. Het was één van de grotere jongens. Die had inderdaad, die gaf gewoon ronduit uh, op tv aan dat hij de eet aan de vuur had mm. gezworen. Nou, dat is toch wel zorgwekkend. Dus uiteindelijk hebben we besloten om een ander formaat dan ons normale programma te doen. En die kinderen mee te nemen naar Polen en naar Auschwitz. En eigenlijk, ja, hoe gek dat misschien ook klinkt, dat werkte zo goed en heftig... dat we dat ook op andere scholen hebben gedaan. Op een gereformeerde school in Zwolle en op het comedische in Amsterdam. En waarom wordt bijvoorbeeld nou op zo'n gereformeerde school in Zwolle? Is het Gredanus uh, ja, College het Gredanus, daar. Ja. Ja. Het, het Gredanus. Waarom ga je dan met zo'n school ook naar Auschwitz? Want daar weten ze wel precies, althans vanuit de lessen, ja. wat er allemaal gebeurd is. Ja. Uh, het was een uh, subsidie vanuit het ministerie van VWS. En uh, zij wilden graag dat we met totaal verschillende scholen. dit project zouden doen. Om ook te kunnen vergelijken hoe het werkt op die andere scholen. En uh, we hebben dus inderdaad scholen gen uh, genomen die enorm van elkaar verschilden. Dus enerzijds een gereformeerde school uit Zwolle. Anderzijds een, uh, een school uit Amsterdam West. En die Helikonschool uit Nijmegen. Dit is ook andere. Zij doen ook VWO. Uh, de andere klas is VMBO. Dus we hebben echt die verschillen op alle niveaus. En identiteiten gezocht. Ja. Ik ga even naar uh, twee modelleerlingen, want ze, ze, ze, ze doen ook een peer groep, peer training. Fati, je bent een peer trainer. Dat klopt. Uh, het woord peer viel al een keer, maar vertel nog eens even wat het is, een peer trainer. Nou, uh, we hebben eerst zeg maar, les gekregen van onze eigen trainers ja. en uh, met het project van Polen erbij. En nu is de bedoeling zeg maar, dat we onze ervaringen en onze kennis laten tonen en uh, laten overbrengen bij de bij de leerlingen zeg maar die wat lager zitten in, onze, laag, in de lagere ja, klas. Hoe oud ben jij? Ik ben 16. Ja, en je zit op het Comenius. Ja. Afdeling? VWO. En wat is je achtergrond? Mijn achtergrond is Turks. Ja. En voordat jij deze cursus deed, had jij toen latent, uh, latente gevoelens die niet helemaal kosher waren? Hoe voelde het daarmee? Nou, had ja. je discriminerende gevoelens af en toe? Um, of dacht je over bepaalde bevolkingsgroepen niet helemaal positief? Laat ik een heel voorzichtig vraag. Nou, niet positief. Uh, niet dat, maar. Iedereen had sowieso wel discriminerende gedachten in hun hoofd. Hm. Maar ik had er toen wel wat meer, denk Richting ik. Richting welke groepen? Nou, ik weet, niet, maar op onze school kijken niet zo vaak naar die groepen. Maar zeg maar, als je probleem met één ene persoon, dat dus je zeg maar naar die één persoon kijkt. Maar niet, je gaat zeg maar niet een hele, zeg maar één kam over. Uh, zeg maar, niet, je gaat die hele kam niet schelen of zo, hoe je dat zeggen? <lacht> over één kam schelen. Ja, daar komt ie. dat komt iets. Iets van een kam. Ja. Iris? Ja. Uh, ben je ook al peer trainer? Ja. En Wat is jouw ervaring? Uh, hoe oud ben jij? Ik ben 16. En jullie brengen dus al je kennis over naar jongere leerlingen? Ja, dat proberen we wel, ja. Kan je orde houden, een beetje? Uh, soms lukt het wel, maar de <laughs> laatste keer dat we les gaven, uh, had ik een klas die heel erg druk was. Daar Lastige, Na een ja. tijdje ging het een beetje mis. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Want ze gaan je <laughs> natuurlijk uitproberen. Mm -hmm. dat zou ik ook gedaan hebben vroeger, <laughs> denk ik wel. Wat is jouw achtergrond? Um, uh, ik ben Nederlands en ja. mijn moeder heeft een Surinaamse achtergrond. Ja. Had jij ook gevoelens, voordat je de cursus deed... waarvan je nu denkt, van die waren niet helemaal zuiver? Die hebben we allemaal, denk ik, toch? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, mijn uh, ouders die hebben me ook zeg, geprobeerd op te voeden dat ik opensta voor alle verschillende soorten mensen. Zeg maar, iedereen, is het, is, iedereen is evenveel waard en zo. Dus, ja, ik, uh, ja, natuurlijk ben ik niet heilig... maar ik denk niet dat ik echt uh, ja, discrimineerde of zo. Nee. En wat kom je tegen bij uh, de leerlingen in de klassen waar jullie dan alweer je ervaringen deelt, Iris? Um, ja, uh, toen, we hebben een paar keren uh, zeg maar, uh, die trainingen gegeven aan mensen... ...en de eerste keer wel, um, viel het wel mee. Uh, die leerlingen waren heel open, maar die laatste keer met de drukke klas... Um, ...ja, er waren um, een paar jongens en die waren zeg maar, heel erg aan het discrimineren... ...tegenover Joods mensen en ook tegenover um, homoseksuele mensen... Dat jaakt ja me ook. want ik heb eigenlijk al het idee dat met dat dit soort projecten de, de leerlingen of mensen die al hè, wat dat betreft goed denken, ja, die, die bereik je. En uh, jongeren die uh, nou ja wat dat betreft uh, discrimineren, dat die dat ook blijven doen. Of ben ik nou heel cynisch? Jij draait met je hand zo van 50-50. Die kijken mij aan. Ja, dat, uh, Het valt mee. Uh, want dit is dan een groep die is inderdaad uitgezocht... om zelf trainer te worden. Daar moet je natuurlijk bepaalde hè, capaciteit voor hebben. En een bepaalde manier ook naar het leven kijken. Hoewel het mooiste is als dat iemand zou zijn die ja. vroeger... Ja. heel erg ja. discrimineerde en ja. dan ja. Ja. doen omslag. we dus ook. Ja. Want ja. Dan deze, geven we weten bewust... het maar een, beetje. Ja. Nou, ja. een ja. beetje. ja, klopt. Maar de bewustwordingstraining die we geven... Dat, dat, die geven we aan gewoon hele klassen. En er zitten altijd mensen uh, bij... die bijvoorbeeld hartstikke homofoob zijn... of antisemitisch... Uh, of continu schelden met vreselijke dingen. En uiteindelijk zie je ze wel gaande de week wat veranderen. Uh, het feit al dat ze zichzelf afvragen... of zichzelf, uh, hè, waarom ze dit soort dingen eigenlijk roepen... en dat ze uh, zich ook inhouden. Want wij tolereren dat schelden natuurlijk niet. Nee. En ja, ik heb ook wel uh, gehoord... dat was niet uh, een cursus die ik heb gegeven... maar een collega van mij heeft ook wel eens een huilend meisje gezien... in Auschwitz dat zich doodschaamde voor de voormalige denkbeelden. En die is ook weer trainer geworden... Dus die was hartstikke. Die had de meeste. Nou ja, die had niet de beste ideeën over bepaalde volkingsgroepen. En die, die schaamde zich dood. Ja. En die is uiteindelijk 180 uh, graden omslaagd. Betekent niet dat elk kind omslaat als een blad nee. aan de boom. Maar het kan wel. Ja, maar naar Auschwitz gaan, als je dan nog niet omslaat. Nee. Zou je denken, nee. dan wordt het ook misschien wel heel lastig. Vat, ja. die zie ik ook ja. nog uh, knikken. Ja. Is dat zo? Kan je naar Auschwitz. Ja, eigenlijk niet meer discrimineren? Het raakt je wel. Is het wel de gevolg van aan een. Het raakt je wel diep, ja. Dat wel. Ja. Vind je dat moeilijk om aan, aan jongere leerlingen. Je bent zelf 16. Ja. Dus om aan jongeren, ja, die jongens van het schoolplein, bij wijze van spreken, ietsje jonger, om aan hen weer les te geven of je ervaringen te delen, hoe je het verder formuleert? Je wendt er eenmaal eraan, zeg maar. Maar soms is het wel lastig, want in het begin nemen ze het, zeg maar, niet serieus en nee. zo. Maar later, sommige leerlingen dan, in sommige groepen, dan nemen ze het wel serieus en gaan ze gewoon met je meedoen. Ja. En je ziet dat leerlingen veranderen? Eerst? Ja, soms wel. Ja, je probeert zeg maar, leerlingen stil te laten staan bij wat er allemaal gebeurt, uh, is gebeurd in deze wereld. En ja soms, als ze echt luisteren, dan lukt dat ook wel. En ook door de, de, ook door de dingen die we doen. We doen ook allemaal de activiteiten en zo tijdens de les. En dan uh, ja, na een tijdje worden ze ook open en dan luisteren ze ook beter. Ja. Er wordt ook gereageerd op onze gesprekken hier. Uh, een van de luisteraarsreacties voor Maud van der Rijt. Ze schreef het boek 60 jaar herrie over twee minuten stilte... Uh, uh, er wordt geschreven, ik heb soms het idee dat 4 mei dodenherdenking is verworden tot 4 mei jodenherdenking. Ik heb een gedeelte van mijn familie in de Jappenkampen verloren, daar hoor je nooit iets over. Anne Frank, Auschwitz, ik weet het nu wel. Ja, ik weet niet um, als, ik, ja, ik weet niet zo goed dat ik daarop moet zeggen. Ik denk um, dat het ook niet waar is, omdat uh, die herdenking juist in, begonnen is, zoals ik net heb verteld, helemaal niet met aandacht voor Joodse slachtoffers. Dat pas van de jaren zestig. Uh, ja, maar zo iemand vindt dus komt. dat daar nu wel heel veel aandacht ja, voor is. Ja, goed. Ik kan. Ja, dat vindt die persoon dan. Ik, ik heb dat zelf niet het gevoel. Ik heb het idee dat er dus juist ook. Ja, er is aandacht voor vredesmissies, et cetera. Uh, dus ook voor. En ook voor andere slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog dan alleen. Joden. Ik denk dat het voor heel veel mensen wel een heel aansprekend voorbeeld is, natuurlijk. Maar. maar um, ja, ik weet niet uh, wat de anderen erover denken. Ja, Santal Suissa, nog heel kort. Heel kort. Wij, deze kinderen hebben in het kader van dit project ook mensen geïnterviewd die de oorlog overleefd hebben. En we hebben expres gekozen om allerlei overlevenden te laten interviewen. Ook mensen die in Japkampen hebben gezeten om ook hun verhaal te laten horen. Dus ik denk dat er ook wel aandacht voor is. En uh, ja, het is jammer dat iemand dat zo ervaart.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 Set fire to the rain. En als u wilt reageren op de uitzending en er wordt veel gereageerd, hashtag DIDD. Ja, mijn tas ging open en ik pakte daar het boek uit, wat ik vanochtend uh, met heel veel plezier heb gelezen. Het boek van Lex Kater, Het Geheim van Adderhorst, Geluk en Verdriet van een Joodse familie. Nou, u beschrijft daarin voor kinderen, jongeren. Uh, ja, eigenlijk wat u heeft meegemaakt in de oorlog, wat uw familie heeft meegemaakt in de oorlog. Uh, het begon eigenlijk volgens mij allemaal met een, een brief die uw moeder kreeg in augustus 2005... van een uh, ja, voor haar onbekende man uit de Drentse Tinarlo. Wat ja. stond daarin? Daar stond in uh, dat uh, de familie daar had bij de verbouwing van een huis, een zomerhuis hadden zij een, een heleboel foto's en documenten gevonden. En ze dachten dat, uh, dat dat moest van de familie van mijn moeder zijn. En via uh, Yad Vashem, ze hebben gegoogeld... vonden ze een, een, de aangifte van door mijn moeder... van de moord op haar broer in Auschwitz. Weer Auschwitz. En... Uh, mijn moeder uh, had gewoon nog een adres en leefde nog. Ze was toen ruim 90 en nu bijna 95 jaar. En uh, ze zeiden, ja, mevrouw, uh, wij willen u niet uh, laten schrikken... maar uh, we zouden graag willen dat u die foto's en documenten komt bekijken... of uh, ons vertelt wat we daarmee moeten doen. Ja, en toen? Mijn moeder belde mij als oudste zoon... En uh, ze was heel ongerust en zei, uh, ja, maar die meneer ken ik niet. Dat is een predikant in, uh, in Tinarlo, nog nooit van hem gehoord. Ken jij hem misschien? Nou, ik had ook nooit van hem gehoord. En ik zei, nou, uh, dat is toch niet zo erg, wij gaan er gewoon samen heen. Ja. Dus ik heb mijn moeder uit het verzorgingshuis gehaald... en wij zijn naar uh, Drenthe gereden. Daar, uh, en, en wat we daar zagen was ongelooflijk... Wat, wat zag u? Uh, bijna honderd foto's en documenten. Uh, het rijbewijs van uh, mijn grootmoeder, de moeder van mijn moeder. Uh, aantekenboekjes, een penningtje, uh, ja, En brief. Hoe, hoe kwam dat daar nou terecht? Nou, wat... niemand, niemand weet het zeker. Waarschijnlijk heeft het verzet uh, het daar verborgen in een wandje uh, van de wc... En bij het afbreken van een wandje kwam ineens een hele lading fotootjes en, en brieven ook. Brieven uit de oorlog van de oorlogspleegmoeder van mijn zusje. Die uh, moest onderduiken toen ze drie maanden was. En sommige foto's en brieven waren een beetje aangevreten door de muizen. Maar alles was dan heel goed leesbaar en ontroerend. Ja, want even voor de duidelijkheid. Um, eigenlijk uw gezin dus uh, zeg maar uw moeder, uw vader, uw zusje, uw broer, uh, broertje uh, moet ik zeggen uh, u, u heeft allemaal de oorlog overleefd, u bent niet eens uh, weg, weggevoerd hè, naar een kamp u heeft allemaal ondergedoken, gezeten bij verschillende adressen en um, ja heel wonderlijk eigenlijk, hè? een heel mooi verhaal dat, dat een heel gezin het overleeft Eigenlijk is iedereen van de familie, uh, de mensen die je nu noemt, uh, hebben het overleefd. Maar ook mijn uh, grootvader en grootmoeder van zowel mijn vader als mijn moeder. Alleen een, een broer van mijn moeder, die heeft zichzelf aangemeld. Omdat hij dacht, dan uh, wordt de familie verder wel ontzien. Ja. Die heeft zich gemeld, is via Westerbork met een van de eerste trans transporten naar Auschwitz... Uh, ja, dat is die oom George. Dat is oom George. Is dat uniek dat zo'n grote Joodse familie... bijna helemaal de oorlog wel is doorgekomen? Dat, dat is inderdaad vrij uniek. Ja. En uh, hoe het precies is gekomen, weet ik niet. Maar uh, waarschijnlijk uh, in de eerste plaats... omdat mijn vader bij Philips werkte in Eindhoven. En de Joden die bij Philips werkten... kregen aparte taken en die werden ontzien... En die hoefde pas onder te duiken midden 1943. En midden 1943 was het verzet in Nederland pas goed georganiseerd. En toen uh, kon binnen enkele dagen de voldoende adressen gevonden worden om onder te duiken. Ja, u was een van die kinderen die onder ging duiken. Ik, ik vond dat toch wel heel heftig om te lezen. U was vier, toch? Uh, ik, ik, Nog geen vier. Uh, bijna vier. Ja. Mijn broertje was... Uh, tweeënhalf. Uh, Mijn ja. zusje was drie maanden. En dat broertje en dat zusje, die waren al weg. U wist niet precies wat er aan de hand was. En toen kwam uw moeder bij u zitten van... nou, wij gaan ook jouw tasje inpakken. Ik ga je meenemen op de fiets. En u beschrijft dat in uw boek. Maar u weet dat dus ook nog echt, hoe dat, hoe dat ging? Ik weet dat nog echt. Niet letterlijk. Ik zeg dat ook in het nawoord. Maar... Uh... Het moet zo zijn gegaan als ik het beschrijf. En dat is? Kunt u daar nog iets op Nou, dat, vertellen? dat is uh, dat mijn vader mij vertelt... dat ik een, mijn naam niet meer mag gebruiken. En dat ik nooit meer mag zeggen hoe ik echt heet... maar dat ik een nieuwe naam krijg. En dan heet ik ineens Alex de Koning. En hij zegt, dat is toch wel een hele mooie naam. En je mag nooit meer zeggen dat je Lex Kater heet. Ja. En... Uh, ja, dat soort dingen weet ik. Maar u schrijft ook in het boek dat u misselijk was. Dat u, ja, het, het, het viel u natuurlijk... Een kind van vier, die, die, die zegt zijn ouders gedacht Niet voor een dagje op de crash, zou ik dan nu denken. Maar gewoon, u weet niet meer wanneer u ze terugziet. Bovendien zeiden dus ze ook nog tegen u. En als je ooit nog je eigen naam gebruikt... dan kan het zijn dat je ons nooit meer terugziet. Ja, dat, dat is een, een soort dreiging. Dat als je je eigen naam vertelt en zegt, tegen wie dan ook... dan... Uh, dan kan het afgelopen zijn. Ja, ja. En uh, ja, de dingen die ik dan ook het meest dierbaar vind... die wil ik meenemen. En dat mag niet. Ik mag één speeltje en twee boekjes meenemen. Ja. En je vriendjes... Je mag niet vertellen aan je vriendjes dat je weg moet. Nee. En nu heeft u dit boek geschreven. Waarom vertelt u uw verhaal in de vorm van een kinderboek? Uh, we zijn begonnen uh, met de vondst in een... Klein Sjoeltje, dat is een Joodse kerk, want ik merk in klassen dat veel kinderen in de hoogste klas van de basisschool niet weten wat een Sjoel of een synagoge is. Even naar de twee leerlingen kijken van het VWO Comenius. Wisten jullie dat een Sjoel? Wat een Sjoel is? Nee, een Sjoel nee. niet. Niet? Jij ook niet? een nou. synagoge, maar geen Sjoel. Wel synagoge, maar niet een Sjoel. Nou, u heeft gelijk met de kater. Een Klein Sjoeltje in Zuid-Laren, daar hebben we, een, en dat is prachtig gerestaureerd. En daar hebben we een tentoonstelling laten zien van alles wat gevonden is. Daar is een boek bij gepubliceerd door een dominee en de vrouw van een andere dominee. En dat beschrijft de geschiedenis. Maar dat van... was niet voor kinderen? Dat was niet voor kinderen. En toen dat klaar was, toen, uh, en ik heb wel de productie verzorgd... maar ik dacht, ja, ik wil dit verhaal zelf vertellen. Ik wil het aan mijn eigen kleinkinderen vertellen. En daar ben ik aan begonnen. Ja. En waarom nu pas? Want nu pas het boek, maar ook pas die zoektocht naar uw eigen verleden. U was toen al 70 volgens mij, of niet? Toen u pas op zoek ging naar nou, wie waren dan eigenlijk mijn pleegouders in de oorlog. Hoe, hoe kan dat zo lang duren? Was u daar niet nieuwsgierig naar? Uh, ik denk dat ik dat goed heb weggestopt. Ja, heel Echt goed. verstopt. De boeken van Draaisma over het geheugen en, en het selectieve geheugen. Maar uw kinderen en... dan vroegen die er niet naar? Die kinderen vroegen wel naar maar dat kun je heel makkelijk ontwijken. Ik heb uh, mijn ouders ook veel gevraagd over de oorlog en ik kreeg geen antwoord. En mijn grootouders vertelden ook nooit wat er gebeurd was. Dat, dat, dat, dat, daar werd niet over gesproken. Dat is één van de ingewikkelde problemen van de tweede en derde generatie. De oorlog bestaat niet. Nee. Je, dat je leeft, is het. Want ik snap ook een ander ding U gaat op zoek naar die pleegouders, naar de namen. Maar uw moeder wist dat toch gewoon? Nee, mijn moeder uh, wist dat niet meer. En uh, ik ben op zoek gegaan. En op een zeker moment, tijdens het schrijven, kwam ik ineens op de naam. En via die naam en een buurvrouw en iemand die een boek had geschreven... over de familie Hertzberger, ben ik bij die familie terechtgekomen. Ja. En dat was een bijzondere ontmoeting. Nou ja, ik, ik kan, ik, het staat allemaal in het boek. Het geheim van Adderhorst. Uh, Andries, het lezen. Ja, ik ga het lezen. Je ja, leest uit... al zoveel, maar nou, dit... Deze mag er wel bij. Waar is het uitgegeven, mag het, je? Het... Ja, u weet het wel natuurlijk met de kater. Ja, ja uitgeverij ja. de kunst. En het is, uh, uh, het is geschreven voor kinderen van 10 tot 15. En uh, volwassenen lezen het met veel plezier. En het staat ook allemaal op onze website, alle gegevens. Dank u wel. We gaan naar onze dichter van de dag, Tjait Bruinja. Goedemiddag. Goedemiddag. Vertel. Vergeten. Met bewondering las mijn grootvader over het economische wonder. dat in de jaren dertig plaatsvond in Duitsland. En ook toen diezelfde Duitsers de Friese grens over waren getrokken, bleven hen respecteren. Totdat ze zijn koeien kwamen halen en er niet meer elke dag een stuk vlees op zijn bord lag. Hij hen vervloekte terwijl hij achter een houten schot in de stal... een verborgen ruimte timmerde waarin hij een hond vlees ophing. Het kan zijn dat ik over mijn grootvader vertel... als ik voor de klas sta in Friesland over Rijssel of Gelderland... om hen een gedicht te laten schrijven... waarmee ze mogelijk op de Dam voor het Nederlandse volk en de koningin komen te staan. Maar waarschijnlijker vertel ik hen over mijn bezoek aan het Genocide Museum in Litouwen... De heldendaden van de partisanen, de gevangenenkampen. en de foto's die ik terug van mijn reis op Facebook plaatste. Hoe een mevrouw op dat album reageerde. Er was iets vergeten in dat museum: namelijk de 200.000 joden. die de Litouwers samen met de Duitsers ijverig over de kling joegen. Ja, een uh, triest gedicht, maar het is ook 4 mei. Hartelijk dank, Jate Ja, Het gedicht is na te lezen op de website Dit is de Dag.nu. En wij bedanken onze gasten: Chantal Suiza, die met leerlingen naar Auschwitz reisde. Lex Kater over zijn Joodse familie die de oorlog overleefde. En Mout van der Rijt over de discussie, discussies die ieder jaar weer met dodenherdenking gepaard gaan. En alle leerlingen die hier waren ook bedankt. Nu eerst het nieuwsoverzicht Wilt van drie uur. U op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag?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 Iedereen, ieder jaar opnieuw, want vrijheid maak je met elkaar. Worldticketcenter.nl, alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl. Vanavond, Kairo's oog in oog.